Dresden heeft een Nederlander 100.000 euro cash kunnen inleveren bij de douane. Hij zei tegen de douane dat hij met het geld twee dure auto's wilde kopen in Tsjechië. Maar hij kon niet vertellen om welke modellen het ging of wat die zouden kosten. En hij kon ook niet vertellen waar het geld precies vandaan kwam. En daarop heeft de douane het geld ingenomen. De olympische Winterspelen. Ja, bobslayer Dave Wesseling is in de tweemans bob met Jellen Frangits als tiende geëindigd. Alle medailles gingen naar Duitsland. Oranje deelt de tiende plaats met de Fransen. En daar zei Wesselink over... met de Fransen concurreren we het hele seizoen hard. Maar het zijn ook vrienden. Mooi om die tiende plek te delen. En dan nog het weer van Weerblaza. Het wordt geleidelijk droog. en Het koelt vannacht af tot min drie. Morgen droog, een mix van wolken en zon. En tussen de 1 en 5 graden. Dank je verkeer van Flitsmeister. Met op dit moment geen vertraging op de weg. Wel een flitser gemeld op de A2. Oppassen Utrecht richting Den Bosch. Daar staan ze namelijk bij 71.2. Eick. Wil jij vanavond nog een lekker gelddrag op je rekening hebben gestort? stuur dan nu nog het woord. Klok met een berichtje in de Q Music App. Can't fix me Music, Alessio en Sasha en Destiny. Knok. Knok tegen de klok. Goedenavond, Jesper. Goedenavond. Ja, jij maakt zo meteen kans op een uh, lekker zakcentje. Ja. Ben ik gelijk wel benieuwd waar, waar je dat dan aan gaat uitgeven? Uh, ja, aan een uh, nieuwe stilstofzuiger. Een nieuwe stilstofzuiger? Ja. Oh, uh, omdat de oude kapot is? Uh, ja, toevallig. Uh, ja, zie net twee dagen geleden is die uh, omgevallen uit de oude. Mijn oh. kleine dochter die ging aan de onderkant trekken en toen viel die, oh. ja, En toen was de opvangbakje zeg maar die is uh, gebroken. Oei, ai ai ja. ai ai. Dus er wordt even, deze dagen wordt even niet stof gezogen. Ja, ik heb nog een gewone zeg maar, maar ja dat ding is wel heel fijn om te pakken en snel wat weghalen. Ja, ja, dat ken ik. Dat heb ik ook thuis. Dat is gewoon lekker makkelijk. Gewoon ja, lekker handig, hoef je niet helemaal de stopcontacten in en al ellende erbij. Ik, ik begrijp het ja, ja precies, ik pak je even snel. Ja. En heb je dan ook een bepaald bedrag in je hoofd waar je dan minimaal voor wilt gaan spelen? Ja, hij is 150 euro, dus uh, ja okay. zoiets zou mooi zijn. Zoiets, zoiets bedrag. Oké, okay, nou ik, ik, ik ga voor je duimen. Ja, je zit dus uh, in knok tegen de klok. Uh, je gaat zo meteen allemaal bedragen horen oplopen. Uh, roep stop voordat de klok is afgelopen. Dan wil je namelijk het laatste volledig uitgesproken bedrag. En anders win je helemaal niks. Oké, okay, helemaal goed. Oké, okay, Jasper, ben je er klaar voor? Ja hoor. Nou, dan ga ik je gewoon heel veel succes wensen. Komt hij aan? Dank je. 1 euro. 2 euro. 4 euro. 50 euro. 90 euro. 240 euro. Zo. Oh. oh! Jesper Jesper Jesper: Jeetje Bina. Nou, ik, ik, wat, er was geen touwen vast te knopen hier aan. Nee, ik denk stop. Het is een mooi bedrag. Ja, dit is zeker een mooi bedrag. Ja, in het begin waren het natuurlijk alleen maar lage bedragen. Ik denk, oei. Ja, ik dacht hoor, oh, dat wordt niks. Maar... Nee, ja, als ik hier ben dacht ik ook oh, zo. Nou, waar gaat dit heen? Maar 240 euro, gefeliciteerd ermee. Ja, dankjewel. Kun je eigenlijk nog iets extra's van, van halen dan? Lekker dus meegenomen. Ja, ja, Heel um, meegenomen. Zullen we nog even luisteren wat er in zat? Ja, helemaal goed. 332 euro. 429 euro. Oh. Nou Jesper, ja, je moet ook maar de ballen hebben om dat helemaal, ja. uh, weet je wel, ja, daar helemaal te durven. Dus uh, 240 euro ga ik je dan mee feliciteren. Ja. Ja, ga je hem dan ook uh, gelijk bestellen? Nee, ik denk het wel. Ja, dan is je gelijk zo snel mogelijk weer thuis. Kun jij lekker weer ja. stof Inderdaad, heel ja. goed. Hé, hey, uh, voordat, voordat ik je ga ophangen... ik heb even nog een heel andere vraag in jou. Um, wat is jouw Instagram-naam? Uh, ja, ik heb net even gekeken. Jesper.Klaas. Jesper.Klaas, oké. Okay. Want, want je, alleen Jesper Klaas was waarschijnlijk al bezet. Ja, dat denk ik. Ja, ja nou, dat probleem dat had uh, Anton ook. Dus hij heeft daar wat voor bedacht. Een afkorting. Anton P.B. Ik heb al maanden afgevraagd waar dat dan voor staat. Nou, ik heb eindelijk het antwoord op. En dat ga ik je zo meteen vertellen. Olivia Dean en Man I Need. Wat is jouw Instagram naam? Hele, kans, hele kleine kans dat je puur en alleen je voornaam als Instagram naam hebt. Ik heb ook bijvoorbeeld Judith .Eik. ja Sommige mensen zetten een cijfer ervoor of, of erachter of gebruiken afkortingen. Zo ook Anton. Uh, unieke naam natuurlijk Anton, maar alleen Anton was al bezet. Dus hij zette erachter P.B. Nou, Ik heb me echt al maanden afgevraagd, waar staat PB nou voor? Persoonlijk boek, dacht ik. Of PB van pure bangers. Of PB van platenbaas. Nou, eindelijk weet ik het hoor. Het staat namelijk voor Pretty Boy. En dat komt omdat zijn vader vroeger in een studentenhuis woonde... en die noemde ze Pretty Boy. Um, dat vond Anton zo'n goede naam... dat hij dat dus ook als Instagram-naam heeft gedaan. En niet alleen als Instagram-naam... Hij heeft ook nog een eigen kledingmerk. Die heeft hij ook nog zo gedoen. Mijzen PB. En wat hij ook nog heeft, een top 40 hit. Plek 32 om precies te zijn. En dat is deze. Tot het eind van mij, bij Q. Diep in een nacht, voor ik je stem. Voelde het ineens alsof ik bij je ben. Ze zeggen de tijd zocht ervoor dat het went. Maar geen dag gaat voorbij dat ik niet aan je denk. En soms ben ik bang dat ik vergeet hoe je me aankent.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 dus een app op mijn telefoon en daar kan je een datum invullen en dan telt hij automatisch af hoeveel nachtjes je nog moet slapen. En ja, daar zet ik natuurlijk alleen maar leuke dingen in. Dingen waar ik dan al weken naartoe leef. Ja, dat je af en toe gewoon even de app opent en denkt oeh, nog maar zoveel nachtjes slapen. En ik zit nu te kijken in die app 30 nachtjes slapen. 30 nachtjes. En het mooie is het zou zomaar kunnen zijn dat jij daar ook bent. Ja, wat het is, dat ga ik je zo vertellen. Ook Offenbach komt eraan met Miles Away.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 Better with you. Q music. One, two, three, four. Need a boy who can cuddle with me all night. Give me one, love me long, be my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. Here yeah, that fro black boy with the gold teeth. You dark skin looking at me like you know me. I wonder if we got the G or the B. Let me find out to see you coming over to me.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 away, but What I want. Nou, weet je wat ik wil? Dat het 20 maart is. Ja, ik zit echt de dagen af te tellen. Nu nog 30 nachtjes slapen. En dan gaat het dak eraf in Rotterdam, ahoy. De allergrootste top 40 artiesten verzamelen zich dan... om samen met jou de grootste hits te vieren van 2025. Ja, denk aan Kensington, Cloud, Bente, Luxus Steve, Pommelin Thijs. Nou, echt nog veel meer. De allerlaatste kaartje kan je nog scoren via Qmusk.nl of in de Q-app. Ja, en weet je wie er ook bij is? Oh, wat heb ik hier zin in. Niemand minder dan Maal Smit. En die keer bijvoorbeeld van deze hit, Nice to meet you. Nice to meet you tonight, baby, we can go. Maar ook uh, bijvoorbeeld uh, Blink Twice. Ja, Maal Smit is er dus ook bij. Uh, wat hij gaat doen, dat wordt nog een verrassing. Maar afgelopen vrijdag had Q-collega Stefan Bouwman een verrassing voor hem. Wat well, de insane part is that Drive Save is now the hottest new record at Q-Music. No. You have officially gained the title, Alarmschijf. Let's go! Dank u wel. Dag, hey, graag gedaan. <laughs> We're gonna play it until everybody's sick of it. Yes. <laughs> just as it should be. <laughs> That's so awesome, man. Thank you so much. The Q-Music, Alarmschijf. Miles Smith en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 I'm not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 She is gonna fall uh -huh. met ja, Wat is iets wat jij nog heel graag een keer in je leven wilt doen? Maar van toch een beetje gekkig is. Bijvoorbeeld een keer een vis vangen, of leren breien. Of een keer door de microfoon praten bij de botsauto's op de kermis. Turbo op de turbo! Oh, wat lijkt me dit fantastisch? Nou, Bono, de liedzanger van U2, die had altijd als droom om door het zwarte gat te gaan van de bagageband. Weet je wel, de, de, het gat waar al de koffers heen gaan. Nou, ik moet je zeggen, die gedachte is ook wel eens door mijn hoofd gegaan. Nou, hoe krijg je dat voor elkaar? Nou, gewoon zeggen dat je een videoclip gaat opnemen voor een nummer wat een mega-hit gaat worden. En ja, hoor, dat is dus uiteindelijk gelukt. Nou, als je kijkt live aan hem staan, dan kan je het zo meteen zien in de videoclip. Dan zie je hem gaan, hoor, plat op zijn buik, zo door het gat van de bagagekoffers. Nou, dit kan hij dan ook weer eens even lekker van zijn bucketlist afstrepen. En dat allemaal dus door deze hit. Beautiful Day, nu back you. The heart is the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 And don't we try to love, love I'm no. Bijna woensdag, en hier bij Q starten we de nieuwe dag niet goed, maar fout. Dat doen we met een trek uit het foute uur. Nou, we zitten midden in de Olympische Spelen. We volgen hier bij Q alles op de voet. En ik heb gemerkt, en ik denk jij ook, dat we erg succesvol zijn op het ijs. Ik bedoel, ik noem even een, een gouden medaille op de 500 meter van Femke Kok, of natuurlijk de gouden medaille van Utah Leerdam op de 1000 meter maken we morgen ook nog weer kansen op medailles op de ijsbaan. Bij de 500 meter short track bij de mannen. En de 3000 meter relay. Nou, ik dacht, laten we even als foutstart iets doen in het thema met ijs. Dus ik heb drie opties voor je. Um, allereerst Ice Queen, With temptation. Of dacht ik, wanneer ijs, ijs, ijs, baby... Ja, en als derde optie voor je Frozen Flav van Jackal Heights. Ja, met welk nummer wil je zo de nieuwe dag beginnen? Stemmen doe je in de poll in de Q-music app en daarvoor heb je vijf minuten. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Op je bureaustoel, in de auto, op de bank. Maar hé, hey, het voorjaar roept, dus wat zit je nog?